Michel Koenen met het NOS-journaal. China laat alle ruim 11 miljoen inwoners van de stad Wuhan testen op corona. Dat gebeurt na een nieuwe kleine uitbraak van het virus. De laatste maand waren er juist geen besmettingen meer. De autoriteiten moeten ongeveer een miljoen tests per dag gaan uitvoeren. Want China wil iedereen voor het einde van volgende week hebben getest... om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Wuhan is de stad waar COVID-19 voor het eerst opdook. Correndon stopt per direct met de verkoop van tests waarmee mensen zouden kunnen zien of ze besmet zijn geweest met corona. Onder meer het RIVM was kritisch over de test. Mede daardoor stopt de reisorganisatie er nu mee, ook al zijn de tests naar eigen zeggen betrouwbaar. Sinds gisteren kon iedereen boven de 16 zich laten testen bij een Amsterdams hotel. De test kostte 69 euro en zou na een bloedprik in de vinger na een kwartier duidelijkheid geven over eventuele antistoffen. Fractievoorzitter Azarkan blijft lid van Denk. Hij wordt toch niet uit de partij gezet. Eerder had het partijbestuur onder leiding van voorzitter Usturk hem willen royeren. maar de beroepscommissie heeft het besluit vernietigd. Er is geen bewijs gevonden dat Azarkan handelde in strijd met de belangen van Denk. Usturk heeft zijn voorzittersrol misbruikt, stelt de commissie. En de rechter doet rond deze tijd uitspraak in het kort geding dat Kambuur en de Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB. De nummer 1 en 2 van de eerste divisie willen zo alsnog promotie naar de Eredivisie afdwingen. De voetbalbond besloot eerder dat er dit seizoen geen clubs degraderen of promoveren. En Kambuur en de Graafschap zijn het er niet mee eens dat de Eredivisie volgend jaar weer met dezelfde 18 clubs van start gaat. Het weer nog, vanavond en vannacht koelt het flink af... in het binnenland tot iets onder het vriespunt. Morgen wolken en zon bij een graad of 14. In het noorden kan een buitje vallen. In het weekend volop zon en ook iets warmer. Het wordt dan 14 tot lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis...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 You're scared what's right is wrong right. And if you don't really feel that strong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 Dat mag jij rustig weten. Ik zit op sep te kijken bij je. Dat geeft toch een andere kijk op de wereld, uh, moet ik zeggen. Of ik zit domweg naar RTL7 te kijken. Dus, dus aan mij is dat allemaal niet besteed, dit, uh, dit hele gelul. <lacht> <lacht> nou, ja, nou ja, weet je wat, ik, wat ik, ik. Ik merk dat ik zelf behoorlijk. Uh, uh, wel obsessief er kan over worden. Hmm. Uh, als er iets, iets gebeurt, dan wil ik er alles van weten. Ja.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 Ja, ja. Uh, de, en wat dat is natuurlijk wel, ja, en het is altijd nu, nu in het stuk weer, het hele gevecht uh, lijkt wel, uh, merk ik online, van uh, je moet ervoor betalen of niet, en moet uh -huh. het nou wel of niet, en je uh -huh. moet je allemaal lekker zelf weten. Uh -huh. ik, uh, ik, ik hou ervan om een beetje positiviteit en muzikaliteit de wereld in te slingen uh -huh. En uh, ja, het uh, is leuk als mensen daarvan voor wat willen geven, maar het liefste, uh, zeg ik dan, koop dan gewoon de LP, ja. die is gewoon op onze webshop te kopen. Ja. Ja, dat is, dat is een idee, hè. Als je dan toch ergens nog uh, liggende gelden hebt... Nog wat over. <laughs> dan kun je dat uh, beter aan een, uh, bijvoorbeeld aan een album uitgeven van, uh, van Marvin Day-Band. Uh, bij wijze van spreken om, om al wat te noemen. Ja, uh, heel veel waard laat, heel veel <laughs> waard. <laughs> zeker, zeker in deze periode dat wij uh, elkaar op 14 mei uh, rond uh, nou, tien voor half negen hebben gesproken. Dat is nu al historisch. Changes wordt gewoon uh, een landelijke doorbraak. Ja, precies. zou zomaar zo kunnen natuurlijk. Op het Ja, op hoppatee. Ja, ja we gaan wel opschieten, want we gaan zo beginnen. Ja, uh, dat is even heel in het kort. Je staat uh, bij Capslog, Dat is in Capelle, heb ik begrepen. Ja, we hebben daar de, de, de tweede EP, zegt het goed? Ja, hebben we daar uh, uh, gebleased. Hm? Met uh, vooral van, uh, ja, dat is lang geleden alweer. Met van allerlei toeters en bellen toe. Met de valdoeken en mistmachines. Dat is Dus ja, was... en ik kom zelf uit Capella. Dus dat was natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Thuiswedstrijdje dus? Ja, ja, en nu uh, mogen we dat online nog een keer doen. Dus nou, dat, dat... We doen een duo-showtje. Een duo-show? Duo met wie? Ja, met, uh, met de gitarist Karsten Klemm. Ah, oké. Okay. Dan, uh, dan, dat, dat, dat lijkt me leuk. Dus het is een ja, hele, een hele kleine, dus, uh, een kleine setting. Uh, ik wens je daar heel veel succes en veel plezier bij. Dank je wel. En uh, wellicht tot een uh, andere keer...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 day Dat was hem, dus even een paar achter elkaar mellen en onderrood. En nu hoor je Lasset met Bulletproof. I've never been so fragile. I could break easily and shatter all over. That's to a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 Gedoe sinds maart, eh, ook al op uh, zijn kont om het uh, zo te zeggen. Dus het uh, duurt uh, voor uh, de muzikanten uh, nog wel een lange tijd voordat ze wat mogen doen. Nou ja, uh, wat moet je dan doen? Dan kun je alleen maar gewoon het materiaal draaien. En gelukkig uh, ben ik er zelf nu ook uh, gewoon uh, zelf uh, bij. Doordat ik ook die schuifjes hier weer kan bedienen. Want dat van vorige week, dan zit je gewoon weer naar een, een of andere lege studio. En je hoort jezelf dan eigenlijk een beetje praten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 ja, op, mijn, op mijn nummers. Dus dat was echt super fijn. Ja, ja ik, ik, ik wist dat al een tijdje. Maar goed, dan, dan, dan, dan, dan zie ik dat ineens. Ik denk, hé, het wordt, dat is dan eindelijk ook goed nieuws voor jou. Dat je ja. een goed, goed label achter je hebt staan. Um, ja. Want, want uh, Hallo, dat is dan de single. Wanneer heb je me alweer weer uitgebracht? Ik geloof ergens in maart, hè?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 Ja, een doel. Uh, ja, ja, ja. Um, nou, is het uh, zo dat. Uh, dat is uh, natuurlijk de wens, een album uit te uh, brengen. Um, wat dan? Want uh, voorlopig optreden, dat, dat, dat zit er natuurlijk niet in. Nee, dus uh, even, probeer proberen nu goed na te denken. van ja, wat is handig om te promoten? Ze dus willen zoveel mogelijk promoten. En, en Hollow, die heeft eigenlijk. Uh, dat gaat eigenlijk supergoed. Boven mm -hmm. uh, verwachting had het wel gehaald. Want Hollow staat nu ook. Uh,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 heb ik er nog één klaarstaan. Zij heet Friedelijn. Friedelijn van Pol vooruit. De dame heeft het nummer ooit opgenomen... ergens in Engeland. En dat was in het Lake... of nee, Peak District, moet ik zeggen. En eerder deed ze dat... onder de naam Merry-Go-Round. En nu is het de titel. Overhead of fields blossoming. The sun low about the sea. to